Door negens met het NOS-journaal. Hotels proberen een btw-verhoging te verzachten door de kamerprijzen te verlagen... en prijzen voor ontbijt en zwembad te verhogen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Voor overnachtingen gaat de btw op 1 januari omhoog, van 9 naar 21 procent. Maar voor zaken als ontbijt, zwembad of sauna blijft de btw 9 procent. Koninklijke Horeca Nederland adviseert hotels wel terughoudend te zijn... Ongeloofwaardige constructies, zoals 10 euro voor een overnachting en 190 voor een ontbijt, zullen zeker door de Belastingdienst niet worden geaccepteerd. Julia Navalnya, de weduwe van Alexei Navalny, heeft in Den Haag een plakketten onthuld, ter nagedachtenis aan haar overleden echtgenoot. Hij was een fel criticus van president Poetin en kwam in februari 2024 om het leven in een Russische strafkolonie. De gemeente Den Haag besloot het gedenkteken te plaatsen... in reactie op een online petitie die meer dan 86.000 keer was ondertekend. Julia Navalnaya is in Nederland op uitnodiging van het Crossing Border Festival... om een boek van Navalny te promoten. De Cornell Universiteit in Amerika heeft afspraken gemaakt met president Trump. Die had de subsidie stilgelegd omdat hij vond dat er een aantal dingen anders moesten. De academie gaat miljoenen investeren in agrarisch onderzoek... en ook worden gegevens van studenten aangeleverd... zodat gecontroleerd kan worden of er bij de toelating geen sprake was van positieve discriminatie. De grote vuurwerkshow op de Erasmusbrug in Rotterdam gaat de komende jaarwisseling definitief niet door. Een crowdfundactie heeft niet genoeg geld opgeleverd. Er was 1,2 miljoen euro nodig, maar de teller bleef steken op 28.000 euro. De gemeente Rotterdam besloot eerder om geen geld meer uit te trekken voor die show. Het weer, de mist trekt weg, al blijft hij in het noorden mogelijk wat lang hangen. 11 tot 15 graden vanmiddag. Het raakt vanuit het westen opnieuw bewolkt en vanavond volgt wat motregen. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 in the town.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 my eyes goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, we zitten nog even over, uh, zitten over de slag bij Arnhem te praten. Maar is, <laughs> dat is een hele, hele lange stijf. Het is niet wel fijn. <laughs> ja, we, we gaan beginnen met onze tweede uur uh, ja. van Goedemorgen Zandvoort. Um, aangeschoven is uh, wethouder Lasker. He. Welkom uh, Las, Welkom Lars. Want wij gaan in dat tweede uur eigenlijk alleen maar praten over uh, duurzaamheid. Duurzaamheid ja. in de gemeente Zandvoort. En uh, nou, er komt een uh, duurzaamheidsavond weer aan, he, waarin uh, de meest duurzame inwoner van Standvoort wordt uh, gekozen. Of gekozen, maar aangewezen. Um, ja. Die duur duurzaamheid in Standvoort, Hoe staat het ervoor uh, in jouw uh, optiek? Uh, uh, goed, maar uh, kan de duurzaamheid kan altijd beter. Ja. Uh, en ik moet zeggen dat we afgelopen periode, afgelopen jaren... Uh, echt een flink tandje bij hebben gezet als gemeente... omtrent het stimuleren van ja, verduurzaming. Hè. Het is ja. toch wel iets wat inwoners en uh, ondernemers eigenlijk zelf moeten doen. Maar we wel merken dat daar gewoon echt in ondersteun te moeten worden. Ja, want... Dus we hebben de ene aanpak... naar de andere gestart. We hebben een isolatieaanpak voor inwoners. Ja. Hebben we mee gestart. We hebben een traject nu lopen... voor het verduurzamen van VVE's. De Vereniging ja. van Eigenaren. Eigenaren. Ja. We hebben een subsidieregeling. Groene Daken gestart in deze periode... van, de, van het, uh, het college en de gemeenteraad. En we hebben een subsidieregeling... voor het bedrijven... Terrein in Zandvoort. Nou, en zo kan ik wel. Uh, Door blijven uur, gaan. Jullie de komende uur. Ja, uh, maar. Vol. Vullen. Die, <laughs> Wordt die er iets... veel op gereageerd? Op die aanbiedingen? Ja. ja. ja. ja. ja. Nee. Je, je ziet wel dat het echt gewoon opstart nodig heeft. Ja. Je ziet als je iets start, een subsidieregeling. of iets. Uh, dan. Ja, je moet het onder de aandacht uh, uh, ja. brengen. En mensen vinden het lastig. Hè, want er zit toch wel een stukje bureaucratie <kugt> in. We proberen dat echt als gemeente te. Uh, minimaliseren. Mm -hmm. Maar sommige dingen, ja. Als je subsidie aanvraagt, dien je nou eenmaal. Ja, met een duur woord. verantwoorden, ja. aan te tonen dat je er ook iets mee doet. Want het is heel veel ook gefinancierd door overheidsgeld. Hè. Mm. Uh, uh, ook door het Rijk of wat onze gemeenteraad uh, daarvoor vrij maakt. Dus, uh, maar. Ja, we zien in alle regelingen nogmaals dat de opstartperiode uh, uh, is, maar dat het daarna echt ontzettend goed loopt. En toevallig uh, uh, er stond één voorbeeld in de Zandvoortse krant uh, uh, deze week van de Veld. Hè? Ja, ja was het heel goed. Mooi verhaal, inderdaad. Daar ben ik echt trots op. Ja, ja dat kan ik me ja, voorstellen. Ja, maar goed, uh, uh, wat wil ik nou vragen over de uh, veranderingen bij particulieren? Hè? Van, uh, van het gas af en dan uh, met een warmtepomp gaan werken, dat soort dingen. Ja, dat moeten ze dan wel zelf betalen of krijgen ze daar ook subsidie voor? Een, een, een deel moet je zelf uh, betalen en op, op deel kan je subsidie uh, aanvragen. En dat is net weer welke regeling in welke mate. Hè. De, de huh. is 50-50, uh, maar daar, ja, uh, je, een deel ja, zou je, je zelf je toch moeten zelf investeren, uh, maar een deel word je ook geholpen door de... Overheid en of dat nou de, de, de, de lokale overheid is. Oftewel de gemeente of de, de rijksoverheid. Maar dat, daar zijn we ook voor. Er zijn zoveel regelingen qua, ja. qua verduurzaming. Uh, dat ik me kan voorstellen dat je als inwoner en ondernemer... Gewoon door, boom, door de bomen het, het, bos, ja, de niet de boom, het ja. bos niet meer ja. ziet. En daar zijn wij voor. Ja. De ambtenaren waar ik mee samenwerk, die weten echt precies waar je moet zijn. Welke regelingen er zijn. Hoeveel je eventueel uh, kunt terugkrijgen, dat soort dingen. En wat de beste uh, uh, is, je kan gebruik maken misschien van drie, vier regelingen. Maar wat is nou financieel de beste regeling die ja. je kan kiezen, uh, nou, je ziet dat we daar echt gewoon da echt dag dagelijks mee. Ja. Bezig zijn maar goed, de uh, particulieren moeten dus een groot deel toch zelf betalen. Hou dat mensen tegen, want je praat niet over een paar honderd euro natuurlijk vaak. Het zijn meteen duizenden euro's die een hoop mensen niet op kunnen brengen, denk ik. Ja, ja maar ook daar hebben we weer regelingen voor. Hè? Dus op het moment dat je een kleine portemonnee hebt... Mm -hmm. dan hebben we daar ook allerlei regelingen voor. Huh. Uh, maar ja, als jij... Ja, uh, uh, in basis verwachten we wel wat, wat terug. Want dat, het levert je uiteindelijk ook wat op. Uh, ja, je, dus, kan natuurlijk, uh, je investeert aan de voorkant. Uh, ja. Misschien een paar honderd of een paar duizend euro. Maar uiteindelijk uh, ja. dient het zichzelf als je in het een al, vijf jaar bekijkt. In, uh, komt een het jaar uh, in, in je ja. portemonnee ja. terug, natuurlijk. Ja, ja. En ook maar, daar zijn regelingen voor. Dat als je het niet in eerste instantie kan betalen om hmm. een lening af te nemen. Tegen. Ja. Nou, een belangrijke partner is waarschijnlijk ook de Woonstichting, hè? de Prewonen, ja. die met uh, ja, verduurzaming van hun woning uh, voorraad. Zij is ook druk mee bezig, volgens mij. Hè? Maar hierachter is een voorbeeld. Bijvoorbeeld, uh, inderdaad. Nou ja, op de volgende volgende, laan, volgende is zijn ze bezig geweest. zijn ze de beurt geweest. met, uh, met het, het verduurzamen van. Ja, ja, want dat zijn natuurlijk allemaal woningen uit de jaren... Ja, wat zal zijn, 60, 70, die, die uh, uh, een keer aangepakt ja, moeten worden. Hè? die allemaal wat lage energie worden Ja, inderdaad. Hebben, ja, ja. Die ja. echt gewoon uh, naar voren moeten om echt te zorgen... dat het woongenot van onze inwoners uh, verbetert... Ja. Uh, maar ja, eh, en dat we ook gewoon zuiniger zijn op, op gebruik van, van gas, van stroom. Eh, we hebben echt te maken met netcongestie. Ja. We moeten van het gas af, daar kan je alles wat van, van vinden in welke snelheid. Hè, maar de, het, ja, het Rijk heeft besloten dat we in 2050 van het gas af moeten zijn. Nou, ja, daar moeten we allemaal met elkaar wel aan. Gaat dat lukken, denk je? In, uh Gaan werken. 2050, van het gas af. Als wethouder duurzaamheid zeg ik ja. ja. Maar... Dat zou ik ook zeggen. Het bleef even stil. Nee, kijk, we, zitten, we zitten in een... In een lastige periode, uh, want je, je kan er wat van vinden uh, of je gasloos wil zijn of, of niet, maar minder gas is zeker goed, maar dat betekent wel dat je, veel uh, functionaliteiten nog blijven gebruiken, dat je bijvoorbeeld in plaats van gas stroom moet gaan gebruiken. Mm -hmm. Maar in stroom zitten we ook. In de knel. Er, ja, is, er is net congestie, ja, oftewel ja, kort ja. gezegd, er is gewoon een tekort aan stroom, uh, uh, stroom. En, Ja. En ja. daar is toch door het Rijk te weinig op ja. geïnvesteerd ja. en op vooruit te bedacht. En ja, om van het gas af te gaan, hebben we stroom nodig. Maar ja. we hebben ook geen stroom. En dat is, dat nee, dat is uh, toch wel lastig he, dan. Echt een lastig gesprek, ja. wat we als gemeentes ook met de provincie, met het Rijk en met de nutsbedrijven mm. voeren. Want willen we dus in 2050 ja. gasvrij zijn, ja. Dan moet je toch uh, daar ook voor zorgen dat er uh, in ieder geval stroom is, uh, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En uh, nou, de, kan de gemeente daar veel aan doen? Ja, die, die gesprekken met de provincie en het Rijk waarschijnlijk ook. Ja, in, in, ja, eigenlijk de nutsvoorziening in Nederland is de gemeente geen partij. Hè? We, nee, nee. Wij nemen af en de inwoners nemen ja. af. Maar dat is echt een Rijksoverheidstaak die nog een hmm. klein deel bij de provincie ligt. Ja. Maar, maar daar gaat het uh, juist om, dat, dat we en dat doen we ook, echt als gemeentes ons verenigen en collectief in gesprek gaan met de provincie, ja, met ja. de nutsbedrijven en met het Rijk. Ja. En dan helpt het ook niet natuurlijk dat we een demissionair kabinet nee, nee, nee, hebben... Dat. en dat er nu nog... Uh, nou, en dat is ook logisch... maar de verkiezingen zijn net geweest... maar dat er nog geformeerd wordt. Ja. Ja. Dat er nog een coalitie gevormd moet worden. Dus voordat er concreet iets Absoluut. in Den Haag gaat gebeuren... gaan ja. we wel even de ja. tijd nu, verder. Nu zag ik in, uh, op de website Stanford in cijfers... er zijn in, uh, in Stanford iets van 9000 woningen, zoiets. Ja, klopt. En um, de helft daarvan... die zit nog steeds in die, in die lagere uh, schaal. Uh, je hebt dus... Uh, uh, A++, A plus plus, hè, en dan B, C. Maar die zitten allemaal nog in D, E, F, G. Uh, dus de, de, de laagste, de G, dat, dat is het slechtste eigenlijk dan. Mm. Maar dus de helft van de woningen moet eigenlijk nog verbeterd worden. In ja, kun je ja zeggen? het lastige is dat die cijfers niet helemaal representatief zijn. Want? Uh, nou ja, we moeten wel uh, uh, de energielabel van een huis weten. ja te bepalen. Om, ja, tuurlijk, om, eh, En een deel van de huizen die in particulier gebruikt zijn, ja, ik weet niet of, of jullie, nou, jij woont in een. Nou ja, woon, uh, uh, uh, met, uh, met een warmtepomp is het, is het en alles. Dat ja, is het... ver, verplicht, maar als je al 20, 30 jaar in een huis woont, ja, dan ja. heb je geen energielabel. Nee. Nee. Waar we dat van weten zijn voornamelijk de woningbouwhuizen. Ja, en ja. Daar, daar weten we ook van, dat daar echt een tandje bij gezet moet worden, waar pre-wonen ook... Mee bezig, ...mee bezig is. is. En uh, wij als gemeente ook achter hun broek aanzetten... ...om te ja. zorgen dat die versnelling erin uh, dat blijft. Is, is, dat moeten zij ook doen waarschijnlijk. Hè? Dat werd wettelijk gezien om... Uh, ...hun woningvoorraad ja. zeg maar, uh, te verbeteren. Wat nee, dat ook, het, is, dat betreft. Zij ja. worden natuurlijk ook door de Rijksoverheid... Uh, uh, ja. ...netjes ja. gestimuleerd om... Uh, ja. Uh, Iets te doen. Ja. Naar Lars, even de, terug. We moeten even naar. de klimaatweek. Die klimaatweek, want ja, dat, daar daar, daarvoor zit jij eigenlijk, eigenlijk hiervoor. Oh, die we weet okay. altijd zo mooi uitwijken. Ja, maar, ja. maar daar is je goed in, daar is die journalist voor. Ja, ja. Uh, er zijn vijf genomineerden, Lars. Uh, hoe zijn deze uh, genomineerden geselecteerd? Die zijn genomineerd. Wie heeft dat bepaald? Die zijn genomineerd door, door, door uh, de inwoners. De inwoners, oké. In Zandvoort, we hebben een. Oproep een aantal weken geleden gedaan. Nomineer uw meest duurzaamste inwoner. Oké. Uw meest duurzaamste ondernemer. Denk ook aan jongeren. En daar zijn deze nominaties uit. gekomen. Is er massaal gereageerd op de oproep? Er is goed. Goed gereageerd, gereageerd oké. Okay. Massaal is is <laughs> groot misschien een groot woord. een groot woord, maar er is goed gereageerd en dat zie je ook aan, aan, aan de ja, diversiteit, aan uh, genomineerden die er zijn. Ja, zeker. Zijn. Ja, want ik zie uh, het hoekje van Stichting Nieuw uh, Ja, we gaan ze straks allemaal voorstellen. We gaan ze allemaal voorstellen. Ja, ja. Ze worden ook straks ze een aantal komen mogelijk in de studio. Een aantal kunnen ook niet, maar die hebben we ja, toegezegd dat, dat we die uh, mogen bellen. Ja. Uh, alleen helaas één genomineerde die kunnen wij niet te pakken krijgen. Maar uit een betrouwbare bron hebben we begrepen dat ze niet in Nederland is. En dat is uh, Femke Dijkema. Dus uh, bij deze ook uh, haar genoemd uh, hebben Absoluut, nou gaan we straks natuurlijk nog ja, een keer doen. Ja, absoluut. Uh, wie, wie zit er in de jury dan? Wie, wie bepaalt, jij bepaalt wie het de winnaar wordt, of <laughs> Was dat maar zo. <laughs> <laughs> je hebt nu alles voor het zeggen. <laughs> je... Nee, we hebben een, een, een, een jury dat bestaat uit een ambtenaar uh, duurzaamheid... Uh -huh. Uh, die ook al uh, deze genomineerden gesproken heeft. Er is een interview uh, uh, geweest mm -hmm. in, met nou ja, waar doen ze het uh, voor, wat is hun doel. Uh, uh, een uh, uh, ambtenaar van de afdeling ECDW. Ja, dat, is, dat is een term uh, economie, mm -hmm. uh, uh, uh, uh, cultuur, uh, duurzaamheid en wonen. Heel goed, uh, En deze wethouder. <laughs> ja, ik moest even denken, dat werkt hier. <laughs> Al die afkortingen. <laughs> en deze wethouder. En deze wethouder. Dus, dus je zit toch nog in de jury? Duurlijk, ja, nee. Heel goed. Nou, er, er, wordt, er is een hele week, zeg maar. Ja. De, de ja. Klimaatweek. Kun jij ons een beetje meenemen in die week? Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou ja, dat uh, begint uh, uh, uh, uh, maandag met een kick uh, uh, of. Dan gaan we om tien uur ochtends voor het gemeentehuis ga ik, ga ik een, een, een vlag van die klimaatweek hijsen, Er is ook een basisschool bij okay. be, be betrokken jongeren en wat we pr pro proberen ook echt in die week het thema onder, onder de aandacht ja, ja. Te, te brengen. Ja en dan gebeuren die week een aantal uh, uh, uh, uh, uh, uh, dingen. Het duurzaam bouwlakket uh, komt met een mobiele showroom. Uh, Langs in Zandvoort. Er zijn uh, workshops. En dat hebben we al eerder georganiseerd. Uh, koken met de natuur. Ja, interessant ja. De, de natuur. Koken met brandnetels. Dat ja. soort dingen. Allemaal. Ja, ja. ja. Nee, en dat en kan. Alles ja. wat we in de ja. omgeving van Zandvoort kunnen uh, hmm. houden. Ja, als je het over, over duurzaamheid hebt. dan kan je niet om Juttersdruk. Uh, nee, zeker nee, niet. Is, uh, de de week, die uh, zijn ook de hele week druk bezig. En die hebben ook een open werkplaats op uh, donderdagmiddag. zeg ik even bij uh, de remise. Tussen 1 en 3, ja. Uh, en dan hebben we uh, voor sommigen het hoogtepunt van de week. En dat is de uitreiking dan van de duurverwijsprijs ja. om 8 uh, uur donderdagavond bij de haven van Zandvoort. Daar ja, okay. is iedereen welkom uh, los. Ja, of? iedereen is welkom. Ja, ja, ja okay. zeker, zeker. Dus uh, mocht je geïnteresseerd zijn, kom... Uh, dus daar, daar wordt de opvolger van uh, Patrick Berg. Uh, ja. Patrick, ja. Patrick was vorig jaar de, ja. de, de, de winnaar uh, Hans Muller als uh, milder, oh ja, als, uh, de apotheker. Je hebt eigenlijk twee prijzen, die, zeg maar. Ja, we ja, hebben goed. de meest duurzaamste inwoner. Oké. Okay. Uh, Sorry, Lars, als ik je onderweg maar zit schijn naar de klok te kijken. En wij hadden wat uh, afspraken gemaakt. Met nee, uh, nee, die We gaan hebben, bellen. We hebben nog alle tijd. Nog nou, alle tijd. dat gaat door, uh, Lars. <laughs> ah, Hans heeft altijd alle <laughs> ja, tijd. Maar... Jawel, we hebben nog vijftig minuten, man. Ja, maar, ja, maar, maar kort voor twaalf komt, uh, komt die uur. We hebben geen 50 minuten. 40. 40. Maar ja, met, uh, met deze week ben <laughs> ik klaar. En dan hebben we vrijdag nog een beach clean-up. Oké. Okay. Uh, en we hebben een groene dakenactie gehad. afgelopen ja. maand. Waar echt heel goed op, op gereageerd is. Ja? Dus heel veel inwoners hebben zich gemeld. En uh, uh, willen ondersteuning en hulp bij het vergroenen van hun dak. En daar hebben we uh, zaterdag een soort kick-off. Uh, oh, dat is of, mooi. Uh, ja, is dat is het mooi. alleen platte dagen of is dat ook schuine daken? Uh, uh, ook schuine daken, maar ik weet wel nee, dat, dat oh, sorry, hoe, hoe schuiner het is, hoe moeilijker het, het is. is. Ja, ja, ja, dus daar, is. daar moeten dan wel wat technische maatregelen okay. genomen worden. Maar het, ja, het kan op ieder dak. Nou ja, nu kan de gemeente nog uh, meedoen met het aanplanten van groen en, en bomen en dat soort dingen. Nou, dat, dat, dat, daar zijn ze ook mee bezig. Hè? Ja. Dat, dat gaat de goede kant op. Ja, dat is niet jouw portefeuille zelf. Maar... Nee, maar ik, ik bemoei me er wel uh, ja, je moet, moet, ja, je mee. Ja, je moet je overal tegenaan natuurlijk. Nee, van de portefeuille vind ik overal wat van. Oké, okay, dus, uh... nou, uh, uh, Lars, uh, ik wens jou heel veel succes met de Klimaatweek. Hartelijk bedankt voor je komst. En, nou, ik zou uh, zeggen, blijf nog, even, blijf nog even zitten. Ja, je kan ook blijven zitten, maar ja, je kan moedig meeluisteren met de Maar goed, uh, in ieder geval, uh, uh, veel succes in ieder geval. Is misschien elkaar uh, maandagochtend. Leuk. Dank je wel. Wat en dan je gaan vindt... we even mystiek en dan gaan we de eerste uh, uh, kandidaat, kandidaat bellen. Plannen. Ja. They paved paradise and put up a fucking line With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it all seem to go But you don't know what you got till it's gone They paved paradise and put up a fucking line They took all the trees and put them in a tree museum And charge the people Geluisterd. Dit is uh, Counting Crows met uh, Big Yellow. Oké, okay. heel goed, heel goed. Nou, we krijgen de eerste genomineerde hebben aan de lijn, als het goed is. Sascha Keur. Ja, goedemiddag. Ja, goede... Nou, morgen nog, hè? Morgen. Is het ja, inderdaad. Ja, vijf, De twaalf. Nou, eh, Sascha, jij je hebt uh, een bedrijf dat heet Braaf Honden Uitlaat Surve wordt. Mooie ja. naam. B-H-U-Z. Ja, uh, jij bent genomineerd voor de duurzaamste ondernemer. Ja, bijzonder hè? Ja, heel bijzonder. Ja. Want uh, wat, wat kun je doen als maar om duurzaam te zijn? Ja, nou ik heb natuurlijk wel een behoorlijke investering gedaan uh, om een elektrische bus te kopen. Oh, dat is, nou, dat is zeker een aardige investering. Ja. Is, uh, dus ja, ik rij in een hele mooie ID-bus. Maar oh, wat en, goed? En tijdens het uitlaten natuurlijk ruimen we alles op van de honden. En ik kom ook regelmatig blikjes tegen, plastic, piepschuim. Uh, er waait ook nog wel eens wat van het circuit de duin in. Oké, okay, want waar loop jij meestal straks aan? Ja? Ik loop meestal achter het circuit. Oké, okay, ja. ja. Nou, dan met die, ja, zuid, maar... die zuidwestenwind uh, waait alles daar zo'n beetje heen, denk ik. Of niet? Ja, inderdaad. Dus ja, dat verzamel ik allemaal en dat nemen we dan weer mee. terug de maar... Oh, wat, wat goed. Ja. En kom, kom je veel tegen aan, aan, aan viezigheid, uh, toestanden, papiertjes? Nou ja, lege pakjes, sigaretten, broekjes, <kij> uh, ja zakdoekjes. Uh, ja, daar wordt wel het een en ander weggegooid. Oké, oké. Okay, de... okay. En zijn de honden ook een beetje duurzaam allemaal? <laughs> ook, dat, oh, <laughs> ook dat wordt allemaal netjes omgeruimd. Maar uh, ja, nee, dat gaat allemaal wel goed. Ja, oké, okay, dus je... Uh, maak stap voor stap, uh, draag je bij aan een groene dorp, zo kunnen we wel zeggen. Ja. Zoals het in de okay. krant staat. Uh, hoe lang heb je dat bedrijf al, ja? Nou, ruim drie jaar. Nu uh, heb ik het overgenomen en ik kom al uit de hondenwereld. Okay. En uit de beveiliging. Dus uh, ja, ik heb echt van mijn hobby gewoon mijn werk kunnen maken. Ik loop 280 dagen per jaar loop ik heerlijk in de buitenlucht. Zo. En, um, en heb ik een leuke groep honden bij me. Nou, dat zijn ook af en toe net kleine kinderen. Je bent ook een scheidsrechter natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus, uh, en mensen denken wel van, ja, lekker gezellig de hond uitlaten. Dat is goed verdienen, maar het is een behoorlijke verantwoordelijkheid. Dat kan ik me uh, voorstellen, ja. Want ze zijn ook niet allemaal even braaf, hè, waarschijnlijk. Uh, nee. Onderling. Perfect. Nou, je hebt wel eens een klein incidentje. Honden praten natuurlijk met hun bek. En, uh, maar goed, de hondentaal is heel duidelijk... En uh, vaak uh, escaleert het niet. Nee, dat begrijp ik. Jij bent niet ja. begonnen met een elektrische auto waarschijnlijk, of wel? Nee, ik had dus een, een Toyota, een diesel, en ja. doorrijden tot 2028. Ik denk, ja, wat ga ik nou doen? Uh, ik vind dit werk zo vreselijk leuk en ik blijf dit ook doen tot ver na mijn pensioen. Dat ja. grap ik altijd. Uh -huh. Dus ik denk, ja, als ik hem wil inruilen, moet ik het eigenlijk nu gaan doen. Maar ja, dan ben je ja. natuurlijk gewoon... Uh, wat zou ik zeggen, 40.000, 50 50.000 euro verder... Hè, met, met de nieuwe ja, bus. Nou, ja, Voor een kleine ondernemer... Uh, ja, moet je ja, dat, dan dat dan is een behoorlijk bedrag. Hebben. Maar ja, je kan natuurlijk over wat jij wil... Uh, tot je, tot je uh, uh, pensioen uh, dat, dat doen. En dan moet je het over 30 jaar uh, of 40 jaar... Ja. uitspreiden natuurlijk. Nou ja, goed. Waar, daar hebben we natuurlijk weer een handige boekhouder voor. Die ja, is, uh, ja, ja, ja. Die heeft het ja, allemaal uitgerekend. In de juiste hokjes uh, plaatst. En... Ja. Ja, nou ja, dat is... Nee, hartstikke goed, uh, Sasja. Nou, uh, dan draag je inderdaad bij aan een, een groene standwoord. Ja. Uh, ik hoop voor jou dat, uh, dat uh, mensen op je gaan stemmen. Mochten, uh, konden er nou mensen stemmen? Klopt nou, dat volgens nou? mij niet meer. Volgens mij is het al gesloten. Oh, maar uh, het is al gesloten zelfs. Oké, okay, ja, op 13 november is natuurlijk die uitreiking. Nou, ja. da daar ben je bij. Maar ja. ik denk dat uh, de nominatie al een, een, een soort van prijs is, hè, lijkt mij. Ja. Toch? I inderdaad, zeker weten. En dat stukje in de krant, uh, ja, hartstikke leuk. Hartstikke leuk, toch? Ja, zeker weten. Nou, ik ja. uh, wens jou heel veel succes. Ik ben, ik ben hier, loop je nu ook uh, in de duinen nee, of niet? ik sta nu uh, met de Bonsai-vereniging uh, oh. in uh, We zijn Bonsai uitverkopen. Ja. Bonsai? Even kijken, een <lacht> boomtje. Oh, die, bo ja. die kleine boompjes ja. Oh, leuk, Lekker leuk. mooie boomtjes. Dus, uh, hartstikke uh, goed. Ja, je moet een hobby hebben, hè? Ja, je moet een hobby ja. hebben, absoluut. Nou ja, goed. Hé, hey, hartstikke bedankt hey, voor dankjewel, je... dankjewel, En heel veel succes met je bedrijf. Goede uitzending. Oké, okay, dankjewel. dankjewel. Hoi, hoi, hoi. Ik heb een uh, speciaal nummertje van uh, Kiefnes met uh, Haiku de Husky. Oh, wat goed. En Morgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Aan de lijn hebben wij Chantal. Chantal, goeiemorgen. Goeiemorgen Rob. Hoi, alles goed joh. Ja, het ja. zonnetje schijnt, het is heerlijk weer, dus het uh, ja. is helemaal goed. Heel fijn. Heeft Chantal, genomineerd voor de Duurzaamheidsprijs, hoe, hoe vind je dat? Uh, nou, ik vind het in ieder geval hartstikke leuk dat we genomineerd zijn. Ik vind het echt een eer om samen met, uh, met het hoekje, met uh, uh, Braaf eigenlijk, uh, toch een bijdrage te leveren aan, het, uh, ja, aan de natuur en aan het milieu en het welzijn hier in Zandvoort, uh, maar gewoon in het algemeen. En dat doe ik met mijn hele team, dus daar ben ik hartstikke trots op. Ja, de eerste, eerste vraag die je natuurlijk te binnen schiet van hoe kan nou een dierenarts verduurzamen en in de Zandvoortse Courant wordt dat al een klein beetje omschreven. Uh, kan je dat een beetje toelichten, wat jullie daaraan doen? En wat, uh, wat jullie als duurzaamste ondernemer uh, de prijs toekomt. Uh, nou, het, allereerst allereerste prijs die komt denk ik aan alle mensen uh, toe die in ieder geval verduurzamen. niet uh, dus alleen aan ons. Um, kijk, als praktijk zijnde uh, ja, gebruik je natuurlijk ook energie uh, en uh, materialen. En daar willen wij natuurlijk uh, ja, zo goed mogelijk of zo netjes mogelijk mee omgaan. En heb je natuurlijk de keuze om daar uh, ja, uh, milieuvriendelijk uh, ja, beslissingen in te nemen. Uh, de gemeente heeft mij een aantal jaar geleden ook inderdaad uh, iemand aangeraden uh, om een Klimaat, um, of een energiescan te doen via de klimaatroute. En nou, dat hebben wij toen met beide handen aangepakt en die zijn langs geweest. En toen hebben ze uitgelegd, nou, hierin kun je nog een steentje breidagen. En um, nou, dat hebben wij gedaan. We hebben onder andere uh, alle lichten vervangen. We hebben uh, uh, ons, uh, uh, uh, onze apparatuur uh, aangepakt uh, om het uiteindelijk uh, ja, zo goed mogelijk... Uh, te laten werken en zo min mogelijk energie en gas te verbruiken. Ja, dat lees ik. En we hadden net hier van de wethouder van onder andere duurzaamheid, in onze uitzending. En die had ja. het ook over het, de subsidie die voor de, de zogenaamde groene daken geldt. En nu lees ik ja. ook in de krant dat jullie op jullie aanbouw een sedumdak hebben dat regenwater opvangt. Ja, ja we hebben inderdaad een sedumbelak op onze aanbouw uh, geplaatst. En mm -hmm. nou ja, dat, dat helpt in ieder geval met ook isolatie. Dus uh, in de winter blijft het warmer en in de zomer blijft het koeler. Ja. Waardoor we dus minder verwarming nodig hebben of airconditioning. Um, en uh, uiteindelijk vangt het ook inderdaad wat, uh, wat, uh, wat regenwater op. Ik zou het heel graag ook op ons VVE-dak uh, willen hebben. Uh, en er was nog een beetje een vraag of de subsidie ook voor de VVE-verenigingen waren. Daar ja. zijn we nog mee bezig. Ja, die zijn uh, voor de VVE ook. Nou, dat is in ieder geval hartstikke ja, goed. Dat en, uh, de, dat, <tus> ja, dat hebben we zojuist van Lars de Carré gehoord. Ja, mochten we TCT het dak inderdaad uh, ja, moeten ver, ver, vervangen en um, aanpassen, dan, dan zou het mogelijk zijn uh, dat we daar misschien ook nog wel een sedumdak op kunnen plaatsen. Uh, maar zover is het nog niet. Op dit moment hebben we het eigenlijk alleen voor de praktijk en voor de uitbouw gedaan. En daar zijn we hartstikke blij mee. Nou, je kan ook, je kan ook heel trots zijn op degene wat je toen, toen, toen gedaan hebt. Ja, ja, dat zijn we ook. En het hele team werkt mee. Echt, uh, ja, iedereen ha, draagt een steentje bij. Uh, en we hebben ook klanten die ons uh, zelfs helpen met het uh, karton en papieren uh, recyclen. Kijk. Dus, uh, dus uh, ik denk dat het alleen maar heel goed is. En dat er meer bewustzijn moet zijn dat we gewoon wat beter uh, met deze aarde om moeten gaan. Dat en zo, ja, zo. dat doen we op een, op een kleine manier. Maar uh, ik hoop dat het toch een beetje impact heeft en, en bijdrage levert. Heel graag. Nou, ontzettend bedankt dat we je even mochten bellen. Ik uh, wens jou mede namens mijn medepresentator Hans Botman een uh, heel mooi uh, zonnig weekend. Het is mooi weer, dus ik zou zeggen: geniet ervan. Okay. Dan wens ik jullie ook een hele fijne uitzending nog. Dankjewel, Chantal. Dag. Succes. Dag. We gaan weer verder, want we hebben de derde uh, uh, kandidaat al voor uh, duurzaamste inwoner van Zandvoort. Uh, want uh, we hebben aan de lijn, als het goed is, uh, uh, Nathan Limson. Nathan, ja. goedemorgen. Hoi, hallo. Hi, hallo. Ja. Hey Nathan, uh, je bent genomineerd voor de duurzaamste jongeren. Uh, nou, dat moet wel een eer voor je zijn, denk ik. Oh, dat is het zeker. Ik uh, ben uh, heel vereerd dat ik uh, als duurzaamste jongeren mag uh, kans maken op die prijs. Ja, en uh, waarom ben je genomineerd, denk je? Nou, dat weet je zelf wel waarschijnlijk, maar... Ja, ja ik maak uh, kunst uh, van plastic afval en van kringloopspullen, ...en ik maak content op uh, social media over de kringloopwinkel ...en over hoe ik mijn afvalkunst eigenlijk maak. Oh, wat goed. En wat maak je voor kunst dan, Nathan? Uh, ik maak foto's van het afval wat ik vind, maar ik doe ook. En daarna verwerk ik ze tot uh, 3D-kunstwerk. Oké, okay. dat is goed? Ja. En uh, verkoop je dat dan ook? Of, uh... De foto's uh, ben ik voor plan uh, te gaan verkoopen. <coughs> uh -huh. En de 3D-poppen uh, 3D wil ik vooral voor exposities gaan bewaren. Dat mensen die kunnen bewonderen in museums, bij expo-hallen, bij. Uh, Winkels. Oh, wat goed. Uitleggen. Ja, want je bent ja. ook betrokken bij juttensgeluk, hè, begrijp ik? Ja, dat klopt. Ik doe daar vrijwilligerswerk. Uh -huh. en, uh, we, uiteindelijk willen hun ook al het afval kunnen recyclen, maar dat kan niet. Dus dan is er een mogelijkheid dat van het afval wat we weggooien, dat ik daar weer kunst van kan maken. Oké, okay, heel goed, heel goed. Dan nou, heb ik even op jouw website gekeken, natonskunst.eu. Ja. Um, Jij zoekt eigenlijk een atelier en dat eh, dacht je te kunnen doen met een, uh, een oude caravan, klopt dat? Ja, ik wil eigenlijk alles zo duurzaam mogelijk doen, dus ik had een idee om een oude caravan om te bouwen uh, met een accupakket. Okay. panelen En helemaal zelfvoorzienend te maken, zeg maar. Oh, wat goed. En uh, zijn er al reacties gekomen? Nee, helaas nog niet. Nou ja, ik denk uh, na deze uitzending uh, gaat het helemaal uh, goed komen, neem ik aan. Hé hey, luister, en, uh, uh, jij verkoopt het dus ook, hè? En uh, waar, is, waar zijn jouw spulletjes te koop dan? Uh, ja, op uh, natranskunst.eu is uh, nu te koop. Uh -huh. En ik hoop uiteindelijk dat ik ook in uh, dat winkels bij mij willen inkopen en dat mijn uh, foto's gaan verkopen. Oh ja, oké. Okay. Ja, en, en ook bij Jutters Geluk, hè, want die hebben natuurlijk ook een uh, een dependance in de Kerkstraat. Daar daar, daar staat ook dingen van je. Ja. Nee, uh, daar wil ik wel gaan kijken voor een expositie, want ik heb laatst twee kunstwerken van strandafval gemaakt, maar van strandafval uit Italië. Ja. Dus dat zou heel leuk zijn als ik die bij Jutters Geluk kan exposeren. Ah. Uh, maar dat is vooral voor de kunst. En voor de verkoop zoek ik eigenlijk echt boomwinkels. Uh, oké, okay, oké. Okay. Hey, alles is geïnspireerd voor jou op uh, verduurzaming in Zandvoort, hè? Want er moet, nog wel, uh, zeker? er moet nog wel het een en ander gebeuren, vind je? Ja, dat uh, zeker. Er kan uh, veel meer in uh, de gemeente Zandvoort gebeuren. Ze mm. zijn ook bezig met uh, de circulaire hotspot. Mm -hmm natuurlijk ook in zit. Ik vind ja. me daar ook heel erg welkom om in te komen als afvalkunstenaar. Dus als ik daar even ja. een aflever-plek zou kunnen krijgen, zou ik dat ook heel mooi vinden. Ja. Want, hoe, hoe oud ben jij Naton? Ik ben 19 jaar. 19, nou ja goed. Uh, ja. En hoor je om je heen uh, dat jouw leeftijdgenoten ook bezig zijn met, uh, met, uh, met verduurzaming en dat soort dingen? Ja, klein vlak. Wij concurreren natuurlijk wel met grote Chinese webshops. Ja. Die natuurlijk heel goedkoop zijn. Alibaba, en uh, ja, Temu en Boemerop. Ja, wij jongeren hebben het, uh, we hebben het niet breed, zeg maar, laat ik het daar op houden. Mm -hmm. Dus wij uh, kijken ook vooral naar koopjes. En daarom probeer ik ook bij de jongeren. Want de kringloops onder aandacht te brengen met mijn social media. Oké. Okay. Want dan kunnen ze zien dat ze ook bij de kringloop. merkkleding voor een leuke goedkope prijs kunnen kopen. Absoluut. andere leuke kleding. Wat, uh, wat ze langer mee doen dan de Chinese troep. Ja, heel goed. Zo is het. Uh, zo mag ik het horen, uh, uh, Nathan. Nou, ik wens jou enorm veel succes. En. Uh, ja. Nou ja, donderdagavond uh, hoor je of je het geworden bent. Neem me avond wel. Uh, want ja, ik jij bent. Volgens mij ben je de enige die genomineerd is voor de Duurzaamste Jongeren. Ja, volgens mij ook. Ik had het in de krant gelezen. Ja. Ik uh, zag niemand anders. Nee, ik, ik zag ook niemand anders. Dus, uh, nou, gefeliciteerd alvast, zal ik maar zeggen. Nou, dit wordt hartstikke ja. leuke donderdagavond, Nathan. Hé, hey, bedankt voor je tijd en uh, heel ja. veel succes met alles wat je doet. Ja, dank u wel. Oké, okay, nou, graag gedaan en uh, we spreken elkaar. Hoi. Doei, doei. Goed, uh, nou ja, we luisteren naar uh, Paul McCartney en uh, Stevie Wonder. Uh, mooi nummer. Dankjewel uh, uh, voor deze muziek, Ja, uh, We hadden nog uh, twee uh, genomineerden voor de Duurzaamheidsprijs. Dat is Femke Dijkema. Nou, die kunnen we helaas niet voor de radio nee. halen. Zij uh, uh, is zeg maar de rechterhand van Patrick Berg wat betreft uh, uh, de schoonheidswandelen. Hè? Wat, wat ja. vorig ja. jaar gewonnen heeft. En uh, daar doet ze heel veel voor. En, uh, nou goed, uh, die zal ongetwijfeld nog wel een keer in de aandacht komen te staan. We hebben de laatste, de laatste dan. Dat is uh, het hoekje van Stichting Nieuw Unicum. En bij ons is Tracy. Welkom Tracy. Dankjewel. In de studio. Um, Tracy, kun je eerst zeggen uh, waar het hoekje zit en wat jullie precies doen? Ja, het hoekje zit in North. Noord. En ja. het is open winkel met een dagbesteding erbij. Bewoners komen daar en wij maken producten voor in de winkel. Oké, okay, bewoners van New ja. komen daar. Ja. Ja. En jullie maken producten, zeg maar? In, uh... Ja, bijvoorbeeld schelpenhanger. <coughs> oh, dat van. soort dingen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Heel veel van spijkerbruggen. En uh -huh. dat wordt ingeleverd dus tweedehands. tweedehands. Ja. Mooie tassen, skorten. Daar maken jullie van alles van. Ja. En dus jullie gebruiken producten zeg maar, om weer iets nieuws te maken. Ja. Nou, dat is natuurlijk al erg duurzaam, zullen we wel zeggen. Zeker. En de leukste is dat de bewoners leven heel erg mee. So, Ik heb een bewoner, zijn zus werkt in de touwzorg. Die werkt met ouderen en af en toe krijgt zij een donatie. Uh, Koffiekopjes. Oké. Okay. En dat brengt Tinaar aan om ze te verkopen. Oh, wat goed. Oké, okay, okay. dat is leuk. Dat is leuk om te zien dat het leeft heel erg. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Hebben jullie een vaste klantenkring wat dat betreft? Zeker. Ja. Yeah? Sommigen komen alleen voor een praatje. <laughs> ook leuk. Ook leuk. <laughs> Therapie. Yeah. Ja. Nou ja, dan heb je toch een sociale functie ook. Hè? Dat is ook belangrijk natuurlijk. Ja. Yeah. En hoe lang zit jij er al bij, Tracy, dan? Uh, bijna vier jaar. Vier jaar? Ja. Yeah. Oké. Okay. En het winkeltje bestaat al. Volgens mij al een jaar of 15 ongeveer, hè? hè. En ik heb een heel getalenteerde collega. Ze heet Monique. Ja. En die is heel creatief met de naaimachine. Mm -hmm. Als iemand vraagt, ze zegt nooit nee. Dan wordt het gemaakt. Oké, okay. okay. leuk. Dus als ik, als ik een te lange broek heb, dan kan ik ook bij jullie komen om uh, in te nemen, zeg maar. Nou, ja. Nou, maar. Nou, ja, We doen dat niet zo graag, want we zijn bang als we iets verkeerds doen. Nee, dan nee, nee. nee. Ja, dan heb je ruzie, hoor, met Hans. Ja. Ja. Jullie knappen ook meubels op, hè? Zeker. En die, die worden aangeleverd, oude meubels? Of? Ja, of een oude kandelaar. Ja. Dan gaan we het helemaal skuren. Okay. En, uh, yep. en dat gaat dan van ene eigenaar naar de andere eigenaar? Of blijft het bij de eigenaar zelf? Uh, allebei. Allebei? Ja. Oké. Okay. Yep. Dus jullie zijn eigenlijk een, een soort kringloop voor, voor dat soort Precies. meubels? Ja. Yep. Leuk. Ja. Yep. En hoe, hoe ben jij terechtgekomen bij, uh, bij het, uh, het uh, hoekje? Um, ik werkte altijd in de gehandicapzorg uh -huh. met zich. Ja. En ik, heb over, ik ben overgestapt naar New Unicum. Uh -huh. uh, hele mooie werkplaats Met helaas hele zieke mensen met MS. Ja, helaas. Maar ja. hele fijne omgeving. Ja, want jij komt niet uit Nederland. Zo nee. te horen. Jij komt uit? Amerika. Amerika, oké. Okay. Ja. En hoe ben je hier terechtgekomen dan in Standvoort? Uh, My man komt uit. Oh, ja, de FIA-man. Ja, okay. okay. yeah. yeah, die yeah. komt uit Nederland. Oh, die yeah. komt uit Nederland. Ja. Yeah. En je hebt voor de radio gewerkt. vertelde ik. Yeah. In Amerika, wat leuk. Ik had ook een bijnaam, Jane West. Jane, Jane West, West. oké. Okay. Ja. <laughs> maar we willen heel graag winnen... omdat onze bewoners ah. hebben ons opgeheven Oké. Oké, okay. okay. yeah. yeah. ja, dat is natuurlijk en wel een de, hele mooie nominatie ja, ja. dan. Dus yeah. dit yeah. op de, uh, die andere uh, weg... Uh, de, uh, hoe heet het... Uh, daar, daar zit ook nog iets wat, wat al, waar allemaal meubeltjes gemaakt worden. Volgens mij is dat ook te maken met yeah. de unicum, hè? Ja, yeah, de werkplaats. Ja, dat is de, echt de werkplaats, yeah. We hebben drie um, dagbestedingen buiten de deur. Het yeah. hoekje, het winkeltje and the en de werkplaats. Oh, okay. En yeah. de werkplaats. En wat maakt het leuk is dat bewoners even weg zijn van de hoofdlocatie. Tuurlijk, ja, logisch, Ja. Yeah. ja. Je, er zijn er veel bewoners die het, die het leuk vinden om dat te doen dan? Zeker. Ja? Ja. Het is geen wachtlijst, maar uh, jullie uh, kunnen altijd mensen wel helpen wat, wat dat betreft. Ja. En sommige mensen hebben alleen een handfunctie nog. Ja. En die doen de pedaal van de naaimachine mm -hmm. met hun hand. En wij doen het materiaal onder de okay. naaimachine. Oh, wat is goed. Ja, dus dat is allemaal, uh, kan allemaal geregeld worden. Alleen samenwerking. Leuk. En uh, hoe komen jullie aan jullie spullen dan? Dat wordt gedoneerd door mensen? Ja, we hebben zelfs mensen die over het strand lopen. Uh -huh. de schelpen, voor de skelpenhangers. Het oh, okay. is allemaal spontaan gegaan. Zo komen we binnen ja. met zakken vol spullen uh -huh. voor ons. Ja? Ja. <laughs> en wat, wat is jouw specialiteit, zeg maar? Uh... Denk met de mensen. Met de mensen omgaan? Ja, <laughs> ja. dat is misschien wel het belangrijkste lijkt mij. Allebei de bewoners en de mensen die binnenkomen. En de klanten, zeg maar, ja. inderdaad. En het geld dat er binnenkomt, wat gebeurt daarmee? Dan, soms moeten we helaas iets kopen. Ja. <laughs> dus dat gebruiken we daarvoor. Oké, okay, ja. en wat moeten jullie kopen dan bijvoorbeeld? Mm, en toe nieuwe draden. Oh, dat soort dingen, ja. ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja. Het is dus niet zo'n groot winkeltje daar, hè? Is het... Nee. Hebben jullie niet, niet een grotere plek nodig, of...? Uh... Uh, dat weten we nog niet. Dat weten, weten jullie nog niet, oké. Okay. Nee. Want willen jullie uitbreiden uitbreiden? Dat weten we ook nog niet, maar <coughs> we vinden wat hebben we, dat het heet een hoekje. Ja. Een ja. beetje in een hoekje. Het zit eigenlijk uh, pal tegenover de ingang van de VOMAR, hè? In, ja. uh, bij het Plein ja. daar inderdaad. En ja. de winkel heeft bijna hetzelfde concept, daar kan je direct voor dingen, voor in-house. Oh ja, ja, yeah. ja, ja, ja. Maar die naaien niet. En doen jullie ook speciaal nog dingen voor kerstmis bijvoorbeeld, of? Ja, meestal bij kerstmarkt bij, bij New Ja. Oh, daar, daar staan jullie dan? Ja. Oh, Oké, okay. met, met zelfgemaakte spullen, zeg maar. Precies. Oké, okay. jij werkt dus bij New bij Unicum. Ja. Uh, wat doe je daar, begeleiding van uh, patiënten? Of? Ja, ik ga vaak op de duo-fiets met mensen fietsen. Oh ja. ja, die zie ik vaak rijden, heel goed. Ja, vanochtend heb ik gezongen met mensen die heel graag muziek willen ja. ja. Wil zingen op zaterdagochtend. Ah, dus ja. je bent, je bent en, muzikaal, zeg maar, nog. Ja. Nou, ja. ik zing niet zo. Oh. <laughs> <laughs> nou ja, als je kan zingen, dan... Maar het ze wel. Oh, Heel goed, goed, goed. <laughs> goed. Nou ja, uh, jullie zijn blij, neem ik aan, dat jullie genomineerd zijn. In ieder geval. En terecht. En terecht. En, terecht. Zeker. en ik uh, denk dat jullie een hele goede kans maken. Ja. Oh. Uh, 13 november is de uitreiking. Komen er dan bewoners mee? Ja, zeker. Dat goed. Ja. Keurig. Oké. Okay. Nou, Laten nou, die, we er het beste van hopen. Het is in ieder geval toegankelijk, ja. dat is bij de Haven van Ja, dus dan We gaan zo... gewoon shoppen. shoppen hè? Nee. Nee. Absoluut. We okay. okay. okay. ja, roepen al onze luisteraars voor. Ja, ja, ja, ja. Zeker gaan gaan te gaan shoppen. Tweedehands kleding. Kijk. Ja, heel, nou, goed, heel ja. goed, Nou Tracy, mogen we je hartelijk danken voor je komst. Dankjewel. Graag gedaan. Wil je zelf nog iets zeggen? Mensen de groeten doen of zo? Je um, mag van alles, hè, hier. Nee, dat hoeft niet. Oké. Okay. We worden uh, zelfs beluisterd in Amerika. Ja, dus. ja. Okay. Hé, hey, hartstikke bedankt en veel succes. En uh, wellicht tot uh, de dertiende. Ja. Op de mooie avond hier nou, bij sowieso. de avondbestand. Nou, oh. hey, dankjewel. Dankjewel. Okay. En uh, goed, goed weekend nog. Goed, nou het is drie minuten voor twaalf. Ja, we hebben ja, nog drie minuten. Wel. Ja, hebben we nog leuke dingen in stand voor dit weekend, uh, zover jij weet? Nee, voor zover ik weet. Ja, ik zit het de krant al een beetje door te spitten. Ja, ik weet dat vandaag de uh, uh, donateursdag bij de KNRS ja, inderdaad, ja, uh, is. Ja, ja. He, want we hadden graag onze burgemeester David Molenburg in de. Uitzending willen ja, hebben voor de Vrijwilligersprijs. Uh, ja. Die uh, weer wordt uitgereikt. Maar goed, volgende week heeft hij toegezegd te willen komen. Dus okay, dat goed. is heel mooi. En verder, ja, het is mooi weer. Dus uh, het strand uh, ligt klaar om bewandeld te worden. Ja, en uh, die boot gaat natuurlijk ook. En die boot gaat uh, ook. nee, gaat aannemen. ik aanneem, Hans. Ik weet het niet, maar. Dus het is maar, bijna windstil. Dus dan kunnen is, uh, al die donateurs heel rustig met de nou, boot Nou, absoluut. Gelukkig ja. wel. Ja, heel, heel, heel, heel mooi. Weer donateur van de KNRM? Ja. Oké. Okay. Ja. ja. Ik ben ja. het geweest. moet eigenlijk weer doen. Ja, iedereen of... moet eigenlijk donateur zijn. Ja, vind ik ook. Ja, vind ik ook. Ja, nou, we gaan bijna afsluiten. Mag ik jou, Rob, hartstikke bedanken. Heel graag gedaan. En, en uh, jij uiteraard ook bedankt. Ja, en Maya Kop uh, bedankt. Ja, en, uh, jij voor hebt de, ook de redaktie, mooie muziek. De, mooie muziek. Jij hebt ook de redactie Grotendeels gedaan, uh, Rob. En uh, daar dank je hartelijk voor. En uh, dank. Onze grote vriend uh, Ger. Ja. Loogman. Die Is komt volgende dan, week uh, weer. Een, een trip uh, naar Thailand. Dus Thailand weer terug, hè? Terug. Dus dan kan hij het weer mooi doen. Hé, <laughs> hey, maar uh, nou, iedereen bedankt voor de, voor de medewerking. Ja, en een heel fijn en, weekend. En een heel goed weekend. En we gaan eruit met uh, nog wat muziek.